Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Ik de Bruin met het NOS Journaal. Zeker twee mensen zijn omgekomen bij regeringsprotesten in de stad Andahuayles in het zuiden van Peru. Het zou gaan om tieners van 15 en 18 die mogelijk werden neergeschoten. Daarnaast zijn er vier gewonden... De demonstranten raakten in gevecht met de oproerpolitie. Ze willen dat president Pedro Castillo wordt vrijgelaten. Hij werd woensdag afgezet door het parlement. Verder eisen ze dat Castillo's opvolger, Dina Boluarte, aftreedt en dat er verkiezingen komen. Ook in andere steden waren er acties om de president te steunen. In Jemen zijn 11.000 kinderen gedood of verwond sinds de burgeroorlog daar acht jaar geleden hevig werd, dat meldt UNICEF. Honderdduizenden andere kinderen lopen het risico om te overlijden aan ziektes- en hongersnood, zegt de VN-organisatie. Naar schatting zijn 2,2 miljoen Jemenitische kinderen ondervoed. Bovendien zijn veel kinderen kwetsbaar voor ziekten zoals cholera en mazelen. UNICEF roept de strijdende partijen op om snel tot een wapenstilstand te komen. De Franse president Macron steunt een vrede tussen Rusland en Oekraïne... zoals de Oekraïnse president Zelensky die voor ogen heeft. De twee leiders hebben met elkaar gebeld. Macron zei in het gesprek dat Oekraïne op Franse steun kan rekenen... tot de soevereiniteit van het land helemaal is hersteld. De vrede die Zelensky graag wil... begint met het terugtrekken van de Russische troepen uit heel Oekraïne. Daarna zouden er onder meer herstelbetalingen moeten plaatsvinden, vindt Zelensky. En Zelensky heeft president Biden van de Verenigde Staten bedankt voor de ongekende militaire en financiële steun van de VS aan Oekraïne. Volgens Zelensky zorgt de hulp van de VS voor successen op het slagveld en voor stabiliteit van de Oekraïnse economie. Verder bedankte hij Biden voor de ondersteuning bij het herstel van het energienetwerk in Oekraïne.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 Club, club, club met je naar de club, club, club. Ik wil met je naar de club, club. En vergeten waar we zijn. So fly, shorty ja yeah, je bent so fly, shorty hoe kom jij so fly, shorty ja je maakt mij high. So fly, shorty ja yeah, je so yeah, bent so fly, shorty je kom jij zo so fly, shorty ja je maakt mij high. Na de club, de club, club, club, de de club, club, club, de club, de club, de de club, club, de club, de club,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 Truly satisfied You better believe him, child I better believe where you are. En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zeker twee mensen zijn omgekomen bij regeringsprotesten in het zuiden van Peru. Actievoerders willen dat de afgezette president Pedro Castillo wordt vrijgelaten... en dat er nieuwe verkiezingen komen. In Jemen zijn 11.000 kinderen gedood of verwond sinds de burgeroorlog daar heviger gewerkt, meldt Unicef. Honderdduizenden andere kinderen lopen het risico om te overlijden aan ziektes en hongersnood, zegt de VN-organisatie. En de Franse president Macron steunt een vrede tussen Rusland en Oekraïne, zoals de Oekraïnse president Zelensky die voor ogen heeft. Die wil dat Rusland zich helemaal terugtrekt en dat er herstelbetalingen plaatsvinden. Het weer, kans op mist en gladheid, verder veel zon bij 1 tot 2 graden. here so Be good to your friends tonight. Then all the reindeer loved him as they shouted out with glee. And Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you go down in history. Won't you guide my sleigh tonight? Rudolph the Red-Nosed Reindeer They really dig you, can't you see? Rudolph the Red-Nosed Reindeer You'll go down in history